De ravage is groot. Spoorbeheerder Infrabel kan nog niet zeggen hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen. Het lichaam van Mohammed Ali is aangekomen in zijn geboorteplaats Louisville. Daar wordt vrijdag in het plaatselijke stadion een uitvaartdienst voor de overleden bokslegende gehouden. Onder andere aan president Clinton zal er spreken. Voor de dienstrijd de rouwstoet onder meer door de wijk waar Ali opgroeide. Mohammed Ali overleed vrijdag op 74-jarige leeftijd.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 van Kiki Bertens heeft zoals verwacht opnieuw een reuzesprong gemaakt op de wereldranglijst. Ze is gestegen naar de 27 e plaats. Voor haar succesvolle optreden op Roland Garros was Bertens nog de nummer 58 van de wereld. Het weer, opnieuw zomerswarm, maximaal 28 graden. In de middag kans op stevige onweersbuien. Met hagel en lokaal mogelijk wateroverlast. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muidenberg. 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De vertraging is nog een kwartier. Ook een kwartier extra reistijd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 5 kilometer file. De andere kant op richting Rotterdam bij Zoeterwoude. 11 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Oud-Zuid en Geuzeveld, drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En ook op de Ring van Amsterdam, maar dan tussen Westport en Osdorp, vier kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Na 15, van Gorken naar Rotterdam, bij harningsveld giessendam vier kilometer. Vertraging is wel ruim een kwartier. En door een autobrand op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Hilversum, vijf kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.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 No bad en ik zijn er helemaal klaar voor. Jawel, uur 2 van Zandvoort op zaterdag, speciale editie. Tot het hele weekend zijn we CFM Race Radio.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 Wellicht dat er, als de er Eendames-single eerder is afgelopen, horen we dat. Want die is net de derde set ingegaan. Dus uh, goed. Uh, Evenementagenda: tennis, uh, racerij. Uh, Berichtgeving vanuit het dorp. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale Raceradio ZFM. En vergeet niet je radio mee te nemen. Want kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. U kunt ook uw radio.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 Dan gaan we ook zo'n zonnige musical draaien voor je. Me Cuéntame, tu despedida para fue Middag. En dan uh, deze muziek erbij, hè, van uh, Enrique Iglesias en Nicky Jam. Je de El Perdon. Zo dadelijk schakelen we weer live naar het centrum van Zalvoorts naar Roodwater. Eens even kijken hoe druk het daar al is. Voorbereiding van vanavond. Uiteraard de dansavond. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang.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 De, goed, dus een goede apporteoze voor uh, vanavond. Nou, en... Ja, kan je dat ook spellen om met Jan? <laughs> ja, na, buiten de uitzending gaat het wel lukken, Ja, heel ja. goed. <laughs> ja. <laughs> Verder nog nieuws?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 Improving. grooving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 Op het circuit en dat betekent dat we gaan schakelen met Willem van deze. Nu doen we naar deze. Oh.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 als op de zaterdagmiddag bij CFM met 1 0 CFM, Race Radio, Bit Report We schakelen weer live over naar circuitpark Zalvoort. Naar Willem van Dezen, die het weekend van zijn leven heeft. Toch, Willem? Geweldig, heel op circuit. Nou ja, ik heb een heel mooi weekend. <laughs> ja, een beetje overdreven gezegd misschien, maar nee, wel, wel mooi.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 Oh, wat is het een leven fijn. Ja, we draaien wel vaker in Albert Jan bij Stanford op zaterdag of op zondag. Deze verandering heeft helemaal als zonnetje schijnt. Jorde, als de zon schijnt, maar in die weekend daar, dan past die wel extra, hè, deze plaats. Met die reclame van uh, die supermarkt op dit moment. Straks om tien voor vier gaan we trouwens opnieuw proberen met Willem. <tied>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 En ondertussen zijn de heren op veld, op, de veld, op baan 1, um, in het tweede set begonnen. De eerste set werd uiteindelijk een, een tiebreak. En daarin was Robin Haas te sterk voor Scott Griekspoor. Die vond die tiebreak met zes, 7, uh, 3. Uh, en ze staat nu daar in, in, in die partij 1-0 voor Naaldwijk. En de Haas heeft zojuist uh, zijn service game uh, gewoon uh, lekker kunnen maken. En Scott Griekspoor staat nu te tennissen. Zometeen gaat beginnen op de op baan 2 Tel en Griekspoor in ieder geval. Ik moet nog even kijken tegen wie, want dan ben ik eigenlijk al. wie? Uh, ah -oui, André Geem. Oké, okay, André Gem. André Gem. Uh, goed? Uh, Waar van achter? Het belangrijke is het tweede, maar dat zien we straks wel. Tellum is echt uh, in, uh, in vorm. Dat hebben we de laatste paar uh, twee weken gezien uh, bij de thuiswedstrijden. Ook uit. Alleen zijn, zijn dubbelspel is wat minder. Dat doet hij samen met uh, Kevin uh, Vliegen. Uh, uh, Christophe Vliegen. Die staat nu in ieder geval uh, Scott Grieks voorbij op het dakje als zijnde de coach. Dit is een stand van zaken. Stans van leidt dus met 2-0. En uh, één heren, singlepartij, is bezig. En de andere moet nog gaan beginnen.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 Nee, voor zover ik weet het niet. Oh, okay. Het gaat puur om de finale. Uh, er is al voorgesteld door de KNLV om de tribune die op uh, baan uh, 6 en 7 staat, uh, om, 6, 5 en 6 staat, om die te laten staan. Ja, op zondag worden ze toch niet ingehaald. En daar de finale van de uh, heren uh, landelijke hoofdklasse te gaan spelen. Ik weet niet of het doorgaat. Dat zou dan morgen moeten gebeuren. Maar zover is het nog lang niet, is, is daar ja. nog bezig. Uh, Leijmonia's tegen de Lobbelaren. En ik heb geen flauw idee hoeveel het er staat.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 De Park Althans, dat, dat dacht ik eventjes. In iets te verbinding verbroken, helaas. Dus, uh, nou, dan gaan we ze dadelijk uh, weer uh, proberen. Gaan we eens nog even een plaatje draaien.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 Dat ik het iets vaker, Spaken, simpelweg gelukkig waard. En we gaan het er nog een keer proberen met Circuit Park Zandvoort. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En eh, het is eh, tien minuten voor vier. We zeggen nogmaals, goedemiddag Willem. Goeiemiddag. Uh... Ja. goedemiddag vanaf uh, Circuit Park Zandvoort. Waar we bezig zijn met de Mazda MX-5 uh, Cup uh, Race.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 Betrokken vanaf een 31ste plaats. En uh, zojuist had ik het gekeken. Uh, reed hij op plaats uh, 24. Uh, en dat is ook zijn startnummer. Oké, okay, nou dat <lacht> doet hij helemaal goed. Dus uh, het, uh, het gaat lekker. Hoeveel minuten hebben ze nog te rijden? Uh, nou, het is een ronde uh, een race over de 25 minuten. Hij is uh, gestart om uh, 5 over half 4. Dus uh, precies om 4 uur is hij afgelopen. Dan liggen ze mooi op schema.